Jan van de met het NOS-journaal De Politie is. Werd donderdag gevonden in Zeewolde. Het Nederlands Forensisch Instituut stuurt lichamen voor sectie naar België. omdat er te weinig personeel is, meldt radioprogramma Argos. Per maand gaan vijf tot tien lichamen naar het universitair ziekenhuis in Antwerpen zijn mensen die vermoedelijk door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Volgens het NFI is het personeelstekort ontstaan door het overlijden van een van zijn forensisch pathologen. Volgens anderen zag het NFI al jaren aankomen dat er een personeelstekort zou kunnen ontstaan. De strijd om de Syrische stad Raqqa lijkt beslecht. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn tientallen bussen de stad binnen gereden om de resterende IS-strijders en hun gezinnen op te halen.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 18 Amerikaanse staten stappen naar de rechter om te voorkomen dat president Trump de subsidies voor Obamacare stopzet. Zorgverzekeraars krijgen nu nog overheidssteun om de zorgverzekering betaalbaar te houden voor de lage inkomens. Maar Trump heeft gezegd dat hij daar een eind aan maakt. Naar verwachting is het gevolg dat een miljoen arme Amerikanen hierdoor hun ziektekostenverzekering verliezen. Het weer in de zuidelijke helft van het land zonnig en het wordt 20 of 21 graden langs de westkust. En in het noorden blijft het lang bewolkt en wordt het 16 of 17 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de afsluiting van de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Knoopend Burgerveen en Hoogmade ...staat tussen Leiden en Wassenaar op de A44 3 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook komend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Sandvoort Zandvoort een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Het is uh, zaterdag 14 oktober en vanuit een heel gezellig Hotel Hoogland, wat nog wel uh, druk zal worden straks, denk ik, is dit Goedemorgen Zandvoort. Het is een prachtige dag vandaag. Het wordt beloofd een prachtig weekend te worden. Naast mij zit uh, Ben Zonneveld. Goedemorgen Ben. En goedemorgen Irene. Uh, vandaag uh, is de techniek in handen van uh, jacques Jozef Tuinmeijer. De redactie deze week was van Gert van Kuik. En de eindredactie, Gerry Rutte. Goedemorgen, Gerry, Die trouwens ook de koffie en de thee en het water... Uh, vandaag uh, voorziet aan onze gasten. En de gasten uh, die wij vandaag ontvangen... dat is onder andere het eerste... burgemeester Nick Meijer. Goedemorgen, meneer Meijer. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. We beginnen zo meteen over een zeer uh, besproken onderwerp. Laten we dat maar zeggen. Het Watertorenplein. En daarna komt... Johan Ganser komt ons vertellen over het volgende Rondje Dorp. En er zijn ook wat nieuwe wijnkursussen. Het lijkt me heel gezellig. Uh, als uh, afsluiten van het eerste uur komt uh, Toosbergen praten over het concert. Het classic concert van uh, morgen. I dreamed a dream. Nou. Na de uh, boodschappen hmm. en het nieuws hebben wij een verjaardag. 25 jaar vlugfashion in de Haldenstraat. Hmm. Wij praten met Dave Vlug. De zoon van. De zoon van. Ja. En dan komt Stichting Ons Watertorenplein. Ruud Wolf en Berry Zand Scholten vertellen over. Ja, nou, dat mogen ze vertellen. Watertorenplein, precies. Dan sluiten wij af met de bibliotheek Zandvoort. Roxanne van der Achter is directeur. En er zijn wat veranderingen in de bibliotheek gaande en te doen. Dus wij worden graag op de hoogte gesteld. Aan de overkant van ons zit uh, meneer Meijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Luisterijs thuis dag. ook. Drukke dag vandaag. En oh, ja. toch nog even tijd gevonden om uh, met ons te praten over de roerige <coughs> tijd van afgelopen, uh, wat zal ik zeggen, anderhalf week ongeveer. Ja. Um, er is een boel geschreven in, uh, in kranten en uh, het grondst in het dorp met allerlei uitspraken. Dan wel netjes, dan wel wat minder netjes. Um, er staat overal WOB-verzoek, wet openbaar bestuur. Um, wat is er precies verzocht? Nou, dat is een goede vraag. Daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven. Want ik heb mij in deze ingewikkelde week... die uh, veel mensen emotioneel heeft geraakt... en waarin je dan tussen de emoties ook de bestuurlijke processen... en uh, besluiten probeert te ordenen, niet in detail op, uh, opgericht. De, de, de hoofdlijn van het verzoek is dat men alle correspondentie wilde... tussen de gemeente Zandvoort en de eigenaar uh, van de Watertoren. En dat moet dan nader worden gespecificeerd... En een van de subvragen was de correspondentie tussen de Watertoren-eigenaar, eh, Watertoren-CV en de wethouder. Dat is... En dan vervolgens, als ik hem mag duiden. Ja. Eh, vervolgens eh, krijg ik eh, vorige week donderdagavond het eerste signaal van onze gemeentesecretaris... die uit de ambtelijke organisatie van degene die dat verzoek heeft het signaal krijgt van... ja. Er is uh, aanleiding om even op te schalen, gelet op de intensiteit van het mailverkeer. Uh, en dan vraag ik haar, uh, uh, want zo, zo werkt het een beetje, maak uh, morgen daar tijd voor en uh, zet daar prioriteit op en ga zelf kijken en laat mij het weten, want ik was extern. En vervolgens belt ze mij einde van de morgen met de mededeling, nou, het lijkt me toch verstandig... dat je terugkomt naar Zandvoort... en dat je zelf uh, eens een uh, mening vormt over de feiten die wij hier aantreffen... en wat je dan gaat doen. En dat gaat dan allemaal in een stroomversnelling. Want aansluitend, uh, nadat ik die mails had gelezen... heb ik de wethouder gebeld en gezegd... het lijkt me verstandig dat wij op hele korte termijn vanmiddag... met uh, elkaar om de tafel gaan zitten... En aansluitend die middag is er ook nog een eerste spoedoverleg van het college geweest. We praten Waar... over vrijdag. Praten we praten over de vrijdagmiddag. Waarin we uh, wel wat rake dingen tegen elkaar hebben gezegd. En in ons stelsel is het zo dat je goed nadenkt over zaken en ook niet over één nacht ijs moet gaan dat is ook verstandig want um, u heeft allemaal al gemerkt dat emotie en feiten en beeldvorming en uitvergroten en interpretatie en oordelen uh, en hier in Zandvoort is daar een werkwoord voor uh, het roeptoeteren dat, uh, daar kom ik pas na een paar jaar achter uh, al die varianten uh, heb ik inmiddels al voorbij zien gaan maar de kunst is wel dat we begrip hebben voor de mens begrip hebben voor de emotie op de feiten blijven sturen en de juiste stappen blijven zetten in deze zaak. Nou, dat, dat is, en dat is wel een, een hectisch iets geweest. We hebben toen als college gezegd, we gaan dan maandagmorgen, we gaan het weekend daar eens even over nadenken. Alles op een rijtje zetten, even loslaten, opnieuw naar kijken. Want je moet voorkomen dat je in die emotie wellicht verkeerde besluiten neemt. Uh, besturen is mensenwerk en het gaat uiteindelijk ook om uh, dat je als openbaar bestuur de samenleving verder helpt en dient. Wij zijn een dienstbaar bestuur, we zijn geen ja-knikkers, zeg ik er altijd bij. En in dat uh, dienstbare bestuur moet je altijd bewaken uh, dat je voor je gemeente ook uh, een integer bestuur blijft. Want het gaat om bestuurlijk integriteit. Niet zozeer om de mens, want er, daar zit een verschil tussen en mensen halen dat wat eens door elkaar. Um, en ik, ik maak dat verschil maar even duidelijk. Bestuurlijk kun je soms zo onverstandig handelen dat dat de bestuurlijke integriteit aantast. Bij mensen gaat het erom, uh, ben je integer of betrouwbaar, dan nou gaat het meer om durf ik je mijn portemonnee mee te geven. Nou, dat durf ik bij heel veel mensen. En niet omdat er altijd zoveel in zit, maar omdat ik dat vertrouwen wel heb. Dat is dus een andere variant. Nou, uit die mails blijkt, en we hebben dat um, maandag ook met elkaar gedeeld... dat het college vindt dat dit in strijd is met de afspraken die zijn gemaakt... deze handelswijze. En dat wij dat niet voor onze verantwoording nemen. Plat gezegd, dit kan niet. Daarop heeft uh, wethouder Demmers nogmaals heel kort samengevat zijn conclusie getrokken en heeft hij gezegd dan uh, stop ik ermee uh, en dat heeft hij feitelijk later ook uh, met een schriftelijke verklaring bevestigd. En waarbij in ons uh, stelsel uh, je gelijk je taken kunt neerleggen. Maar er nog een soort uh, termijn van een maand in zit. Waarop dat wethouderschap dan uh, formeel juridisch doorloopt. Dat maakt dingen soms ingewikkeld. Want we leven in de werkelijkheid. Maar er zit ook altijd nog een juridische werkelijkheid onderdoor. Ook in dit proces. Elke stap die wij zetten. Wordt straks bij elke rechtbank opnieuw gewogen en getoetst. Dus hoezeer je ook wilt. Dat je de maatschappelijke werkelijkheid voorop stelt. Wij zijn ook altijd steeds aan het denken van. Uh, moeten we onze positie daarbij in acht nemen? En de eerste belangrijke relevante vraag is: vinden we dit uh, verantwoord ja of nee? Nou, antwoord nee. De tweede belangrijke vraag is: wat zijn de mogelijke effecten geweest. op de besluitvorming. rondom het Watertorenplein. eind juni door de Raad? Die vraag. Uh, kunnen we niet zelf beantwoorden, want u zult begrijpen dat de gemeente Zandvoort die expertise niet heeft. Maar je wilt hem ook niet zelf beantwoorden, want dat laat je door een onafhankelijke externe doen. Dus ik heb vervolgens ook in de loop van de week al gezegd dat ik een externe onderzoek helemaal onafhankelijk ga optuigen. We zijn in gesprek met iemand die dat uh, al vaker heeft gedaan, die die ervaring heeft en die krijgt ook die vraag mee. En daar zijn we nog naar aan het kijken om dat op hele korte termijn ook in de benen te gaan zetten. Want net zoals we met de mails ervoor gekozen hebben om die gelijk openbaar te maken, want dit klapt echt als een bom in je gezicht uiteen, hebben we ook gezegd dat onderzoek gaat ook openbaar en dat wordt ook gerapporteerd. En dan gaan de diverse bestuursorganen met de samenleving wat mij betreft het daarover hebben. Wat zijn de mogelijke effecten? De wethouder zelf zegt zelf dat hij het in alle zuiverheid heeft gedaan. Waar ligt dan de omslag naar de integriteit? Ik heb net geduid dat het bestuurlijk handelen hier niet voor onze rekening wordt genomen. En dat heeft hem te maken met het feit dat als je kijkt naar het proces van het plein. En dan, dan zeggen veel mensen dat in november daar een wethouder op gesneuveld is. Maar als u goed kijkt naar de discussie, is die op iets anders gesneuveld. Wij slagen er niet altijd in als wij in de politiek met elkaar aan het woord zijn om het heldere beeld te creëren. Weliswaar was toen het dossier water door het plein aan de orde. Maar een goede luisteraar en kijker ziet dat daar andere zaken spelen. En die kwamen toen naar boven. Ik laat het voor wat het is. Het is ingewikkeld de beeldvorming rondom de politiek. Ja, dat zien we nu ook weer en dat heeft te maken met het feit dat ik donderdag nogmaals heb gepleit voor een ordentelijke wijze, maar ook voor een beetje normaal met elkaar omgaan. Maar dat zijn even mijn woorden. Want we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor die beeldvorming. Nou, en de crux zit hierin, het bestuurlijk handelen, waarop het college en ik als burgemeester hebben gezegd, dit kan niet. We hebben begin dit jaar gezegd met elkaar, we gaan een herstart doen, we gaan een gelijk speelveld opnieuw creëren. We gaan terughoudend zijn als raad en college. En dat is ook grosso modo goed gedaan. En we gaan ervoor zorgen dat dan uiteindelijk de raad de laatste klap geeft. Nou, en daar scheurt de hem aan. Wij vinden dat dat bestuurlijk handelen door de wethouder is onjuist is gedaan. Het uh, bestuurlijk handelen en... en uh, door intensief mailverkeer door intensief met mailverkeer de met eigenaar, met eigenaar van de cv. De, uh, al dan niet met één uh, van de partijen daarbij betrokken. Nou, en dat blijkt uit de mails. Ja, goed. Het uh, advies van het college was dan uh, springtij. Maar uiteindelijk heeft de raad besloten. Nee, het advies... Het advies van het college, maar nogmaals bij de feiten blijven, en ik wil niet muggen ziften. Dat mag. Het advies van het college was om twee planprojecten naar de raad voor te dragen. Eén lieten we afvallen. Twee planprojecten, Badzandvoort en Springtij, met een lichte voorkeur voor Springtij, gebaseerd op de analyse die erachter zat. Juist. De Waarbij de raad het definitieve laatste oordeel geeft. Uiteindelijk heeft de raad dus gekozen voor uh, Springtij. Ja. Uh, niet unaniem. Dat had u toch ook niet verwacht, of wel? Dat had ik zeker niet verwacht. En okay. dat is ook zeker de partij die nu uh, uh, van de toren blaast uw richting op. Dat bijvoorbeeld het hele college het gogma niet heeft, zoals dat door wethouder tonen wordt gebruikt. Um, hij pakt nogal uit, die meneer Kramer. Um, dat snap ik even niet. Er zijn een aantal dingen door diverse partijen gezegd... op grond waarvan ik uh, donderdag uh, mezelf een, uh, een tussenpositie even heb veroorloofd... en heb gepleit voor, laten we nu eens uh, gezond met elkaar omgaan. Want op inhoud, daar gaan we debatten in de raad over voeren... op het installatieblad. En natuurlijk mogen partijen daar via, via de pers wat van zeggen... maar over de wijze van informatievoorziening... en de beeldvorming die naar buiten worden gebracht... in de oordelende zin terwijl je enerzijds roept ik ken niet alle feiten, maar anderzijds wel oordelen geeft, daar heb ik even afstand van genomen en gevraagd voor ordentelijkheid en Normale procedure is. U doet dat niet in uh, de minst zachte bewoording? Uh, de luisteraars kunnen dat teruglezen en terughoren. Uh, want dat, daar verwijs ik naar. Want dat is een, het is een, denk ik, een gestructureerd, maar heel duidelijk betoog. Dus als ik er nu fragmenten uit ga halen in de commissie, heb ik dat gedaan afgelopen donderdag. Dus ik neemt u de moeite om dat na te luisteren. Nou ja, het, uh, het uh, stuk van vanmorgen, in de Aansdagbad liefde natuurlijk ook niet om. heb ik niet gelezen. Nou, oh, ik wel. En daarin haalt u aan punten scoren is misschien wel belangrijk voor politieke partijen. Wat ik heb gedaan in dat stuk is dat, um, u weet wellicht dat in de uitzending van zomerkasten van uh, uh, burgemeester van de Laan destijds, uh, hij een aantal dingen heeft gezegd. En die heb ik letterlijk aangehaald en gezegd, en met daarbij de vraag, dienen wij daarbij de samenleving? Is dit wat de mensen willen? Want de politiek en het bestuur en de gemeente wordt door ons allen gemaakt. Dat is een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid, inclusief de beeldvorming. En daar heb ik aandacht voor gevraagd. Nou, die was in een duidelijke bewoordingen. Ik, ja. ik heb hem gelezen ja. en hij uh, die de schoen uh, pas trekken hem aan dit geval. Uh, de maan in de zeker. De 23e interpelatiedebat. Ja. Wat verwacht u daarvan? Um, nou, als u de glazen bol uh, op tafel zet. <laughs> Kijk, ik, ik, ik zit daar in die zin heel ontspannen in. Dit hoort daarbij. En u, u mag ook van college en burgemeester verwachten... dat wij dat ordentelijk voorbereiden... en ook de stukken daarvoor gaan maken. Dat zijn allemaal gewone reguliere processen. Dus wij leggen graag verantwoording af. Ja, over de kernvragen. En niet over het zand en het geruis eromheen. Want de boodschap zal zijn... dat deze gemeente recht heeft op een integer openbaar bestuur... En ja, dan moeten we maar eens gaan discussiëren, wat verstaan we daar nou onder? En de volgende vraag is, is dan een wethouder die zo handelt, voldoet die aan dat criterium? En dan de volgende vraag is, wat betekent dat voor het proces? En hoe kan het onderzoek daar wel of niet aan bijdragen? Want ook dat moet je in de tijd ordentelijk doen. Maar eigenlijk... En dan mogen we het ook hebben over de communicatie, dat vind ik prima. Maar dan moet je ook zeggen: dat zou ik wellicht anders doen of anders doen. Maar als 17 personen 17 verschillende adviezen geven, en dat hoort een beetje bij het openbaar bestuur. Dat je daarin elkaar ook wat ruimte geeft, dus de toetsvraag in de verantwoording zou zijn, kan dit in redelijkheid worden gedaan en daarmee veeg ik niet mijn straatjes schoon. Nee, dat is het naar elkaar kijken en elkaar ook ruimte durven te geven, want je moet in de uitvoering wat bewegingsruimte hebben. Nou, dat zijn denk ik essentiële vragen die in het debat aan de orde mogen komen en dat is prima. Ik ben zeer benieuwd naar dat uh, debat, want in, in, in mijn optiek, en ik heb de stukken gelezen en ik heb hier en daar wat gehoord, denk ik dat jullie integer geantwoord hebben door dit soort besluitvorming te nemen. Dank. Maar het, nogmaals, de, wij gaan die discussie niet uit de weg. Dat, nee, dat is, dat is stap is, twee. Het is gewoon hartstikke goed om het ja. daarover te hebben. Nou, we zijn zeer benieuwd naar het uh, debat en, uh, en de uitkomst. Ik ja. denk dat uh, de uitkomst gewoon heel rustig zal zijn. En dat uh, tenminste dat hoop ik dat men een verstandig uh, eindoordeel neemt ja. aan het eind van de avond. Burgemeester, ontzettend bedankt voor uw komst. Een dank drukke u wel. dag. Ja. En, uh, we zien u graag de volgende keer weer. Dat is wederzijds. Dat weet u. Dank u En een plezier het weekend luisteren. Dames wel.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 Affair. and we'll never be. We zijn weer terug. We zijn macht, weer terug. We zijn we... Ja, nou, nou, nou, nou, we hebben het over culinair. We hebben het over eten. Eten, heerlijk. Altijd leuk om over eten te praten. Uh, bij ons uh, is de meneer meneer Gansten. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Johan, goedemorgen. Johan, ja, dit, ik, ja mag Er is op. weer uh, ja. een, een nieuw rondje culinair. Hoeveelste keer is dit eigenlijk? Dit is het uh, derde rondje culinair dorp. Ja, ik vind Wapen altijd wel mooi met de lepelvos en, en uh, Ja. En, uh, mes in plaats van drie haringen. De derde keer. Zondag 12 november, wat zijn de bijzonderheden van deze ronde van Zandvoort? Nou, dat we weer een aantal uh, nieuwe restaurants hebben die erbij zijn. Uh, onder andere de, de Drie Aapjes uh, is erbij gekomen. La Fontanella is erbij gekomen. De Redford, Indian Indiën... Uh... Cuisine is erbij gekomen en daarnaast nog een aantal uh, bestaande restaurants. En wat we zien uh, hey, uh, met de derde editie dat het uh, uh, steeds leuker wordt en dat je ook veel lokale uh, mensen ziet die het rondje lopen. Want ja, wat doe je lokaal? Je kent een restaurant en daar kom je, maar je gaat niet zo snel bij een ander naar binnen toe. En op deze manier kom je binnen. Kan je toch een kijkje in de keuken nemen Dan krijg je toch een bepaald gevoel. En ja, en dat blijft ook een mooie manier, denk ik, voor de restaurants om een beetje reclame te maken. Um, je zegt nieuwe restauranten die erbij zitten, restaurants, staan ze bij jullie op de stoep om van wij willen meedoen, Ik kan me dat wel een beetje voorstellen dat als je uh, je hoort dit van je collega's, mm -hmm. uh, hartstikke leuk komen veel mensen. Dan zou je ook mee willen doen. Jullie hebben uh, acht. Sorry, 8 tot maximum. Ja. En uh, we krijgen. we je kiezen. We krijgen meer inschrijvingen en wij loten. Je loten. Dus, ja, we kiezen niet. We doen echt gewoon een blinde loting even. Uh, Net als stand voor het culinair, hè? Dat wordt ja, ook geloten. Het wordt gewoon geloot, inderdaad. Uh, dat vinden we gewoon het prettigste uh, uiteindelijk. Wat zijn de voorwaarden eigenlijk die jullie stellen? De voorwaarden zijn met name dat je. A, je gaat met ze praten. en je gaat zeggen: Jongens, hoe kun je nou je klanten verrassen? En zorg dat je op dat moment een gerechtje neerzet. wat staat voor je restaurant. en zorg dat je ook een, ja, een, bij, een bijpassend glas wijn ook hebt. En dan krijg je een gevoel. En vertel wat over je restaurant. En hè, vertel wat meer over het gerecht. in de eerste keer merkte je. Uh, dat mensen zomaar wat neerzetten. En niks zeggen. Ja. En wij zeggen. Joh, maak er nou even een verhaaltje van. Uh, geef wat mailingsnoods. Uh, vertel wat je misschien met kerst gaat doen. De kerst komt eraan. Maak die reclame. Ja je hebt, je hebt een promotiekans. He, op ja, dat moment. En die absoluut. moet je natuurlijk wel gebruiken. Ja, ja. uh, je zegt net. Vertel eens iets over je restaurant. Is het zo dat men per groep. ...van het een naar het ander gaat? Ja, je start eigenlijk... Uh, ...op alle locaties start je tegelijk... En gemiddeld heb je zeg maar 25 personen die uh, om 12 uur starten op alle restaurants. En je loopt constant door. Met de groep? Ja, met dezelfde groep ga, ga je uh, door eigenlijk. En dan verplaats je, je weer naar het volgende restaurant. Je hebt gewoon een routekaartje waar je, waar je, waar je loopt. Dus je wordt van tevoren ingedeeld zeg maar. Ja, u begint uh, daar en u begint daar. En, want anders dan komt er in één keer natuurlijk alles uh, bij je. Ja, als je dat niet zou doen dan dat, staat 250 dat... man op één plek. En dus dat, dat is niet handig. Dat gaat niet werken. Nee. Dus, uh, en wat je nu kijkt is dat sommige mensen wel aangeven van ik wil daar starten of ik wil daar eindigen. Ja, ja. Dus dat, dat weten ze dus nu al. Dus ja, die, dat is wel... wel jy, die route is ook. bekend. Dus het is niet van 1 tot 8? Of? Nou ja, wel van 1 tot 8. Dus je kan bij 1 beginnen. Maar sommigen beginnen bij 2. En die eindigen dan ja, ja. weer bij 1. En zo schrijft ja, dat eigenlijk dus, gewoon de door. De route is eigenlijk... Euh, nou ja, het ligt eraan waar je begint. Ja. Uh, de Aapjes. Ciso Lounge. La Fontanella. De Redford Indian Cuisine. Daarna loop je naar de haven van Zandvoort. Restaurant Ep Vloed. Eet Café Het Zand. En Italian Restaurant MMX. En het is maar net waar je wil eindigen. Of wil starten. Ja. Dat kun je aangeven op het moment dat je kaarten bestelt. Ja. Kaarten bestellen? Yes. Ja. Kan bij de desbetreffende restaurants natuurlijk, die bij kaarten liggen. Kan bij het VVV of bij Christy zelf. Bij wijnac.net kun je even een mailtje sturen. Stel je nou voor dat, uh, dat MMX, uh, zeg maar, of ik noem maar een dwarsstraat, hoor. dat is de laatste die erop staat, dat iedereen zegt van nou, ik wil daar eindigen, maar uh, ja, dan wordt dat toch wel een dingetje, want dat, dat krijg je dus niet voor elkaar. Dus er zal de schifting gemaakt moeten worden van, uh, ja, sorry, uh, maar uh, MMX zit vol, hè? De, daar kunt u niet meer starten. Uh, u moet een tweede keuze opgeven. Dat lijkt me... Ja, nou ja, we, de, de, we hebben beschikking over de kaarten hier hebben we genummerd, dus we weten waar we wat zit ongeveer. Op het moment, MMX verkoopt wij krijgen aanvragen maar en we houden het gewoon bij. Op een gegeven moment is het op en zeggen nou, dat gaat niet meer. Nee, en dan bespreken we met een alternatief eindigen? mensen. Dus daar komen we altijd uit uh, met de mensen. Oké, ja. ja. maar dat is mooi. Ja. Uh, dus dan plaats je zelf de mensen in een, uh, in, in een andere. Ja, dan vragen we van dit is alternatief of wil je daar eindigen ja. of ik zou dat doen. Uh, ja. een, bij, een bijpassend glas wijn. Ik heb uh, ook meegelopen en uh, dat was de, ik denk de eerste keer. Uh, ik was na. Uh, uh... na vier restaurants <laughs> klaar. <laughs> nou, nee. Ik, ja, ik moet eerlijk zeggen dat mijn benen inderdaad nou, bij, het, bij de laatste restaurant een klein beetje wiebelig werden. Omdat het ook allemaal zo lekker was. Ja. En uh, het waren behoorlijke glazen wijn die geschonken werden. Dus ik geloof dat dat een beetje veranderd is. Hè? Nou ja, dat is wel. Uh, men gaat daar wel anders mee om. Hè. Uh, in het begin inderdaad was het echt helemaal vol. En nu nemen ze toch iets uh, betere wijnen. Uh, en wat minder. Maar je mag ook gewoon water bestellen hoor. Dus dat kan ook nog, uh, ja. houden we gewoon rekening mee. Ja, je inderdaad. weet hoe het met mensen gaat. Hè? Ja. Als ze een lekker glas wijn oh ja, kunnen je, drinken, dan, uh, ja, dan, dan laten ze het niet. Als je inderdaad over acht volle glazen wijn praat, dan is dat toch redelijk... Uh... <lacht> Dat je zegt, na vier glazen, ik moet nou water hebben. Dat is juist zonde. Omdat een van jullie voorwaarden is, een wijn passend bij het... Ja, bij het gerecht. Jullie zijn natuurlijk ook wijnexperts mag ik zo wel zeggen? Althans, in ieder geval... Christy is zeker. een dus die weet er echt alles over. Is het, is het zo dat jullie uh, die wijnen ook nog gaan testen voordat die zeg maar, uh, gekozen worden? Of zeg je van nou wij gaan uit van een uh, goede keuze van het restaurant en, en, en daar hoeven we ons verder niet mee te bemoeien? We bemoeien we ons er wel mee. Er worden uh, soms dingen gevraagd en dan gaat Christy wel even heen. Even naar wat wil je doen? En dan geven ze even aan nou we denken die wijnen. En, ja, en afhankelijk van de wijn en het gericht kun je al een aantal dingen aangeven. Van nou doe het niet of kijk daar even naar of laat me even proeven. Dus ja, de ervaring leert wel dat we daarin een beetje in kunnen sturen. Er moet natuurlijk wel uh, wijn uit het assortiment zijn, toch? Of, ja, het is een beetje raar als je dan een aparte wijn zou inkopen voor Rondje Zandvoort. Ja, nee, in, in basis je, zeggen je we, de promotie van op het moment bent. dat je daar komt, moet je een wijn nemen die je normaal ook verkoopt. Ja. En ja. niet iets, heel ex ander, ja, iets anders gaan doen. Dat, zou, dat, ja, dat willen we gewoon niet. Uh, dat moet je ook niet doen. Dat is ook niet handig. Ja, dan, uh, Komen ze het erom vragen van, nou, ik heb, daar, dat er, ja. ik heb toen dat gedronken. Dan, dan heb je het niet meer. Dan heb dus je het dat, niet meer. Dus antireclame. Ja. Ja. Ja. Um, <coughs> Jullie als wijnexpert Geef jullie ook adviezen buiten dit om aan strandtenten? Nou ja, je noemt nu strandtenten, maar uh, ja, Christy geeft heel veel advies uh, op dat gebied. Uh, daarvoor geven we ook een aantal cursussen, doen we, organiseren we ook. Uh, er komt nu weer een, een cursus aan op uh, 31 oktober. Vervolgcursus wijn, vijf avonden. Dan kun je ook een uh, officieel uh, ja, brevet kun je halen, een diploma kun je halen. En wat ben je dan? Ja, dan ben je uh, een Finoloog in wording. Oh, dat okay. bestaat uit een aantal, aantal niveaus. Ja, ja. En dat begint ja. niveau 1, 2, 3 en 4, zeg maar. En 1, 2 en 3... Uh, kan daar daarin opleiden. En vier moet je echt naar de wijnacademie toe. Maar dan moet je ook één dag in de week echt naar school toe gaan. Ik hoorde laatst zelfs over masterclasses wijn. En die praten dan niet meer over wat het eigenlijk is die wijn. Maar die praten over vaten en hoe lang het erin gezeten hebt. Dus dat is eigenlijk wel de top. Ja. Ja, uh, Chris uh, is veel wel onderweg ook met wijn. En, ja, dat doen die masterclasses. En die ja. volgt ook heel veel van dat soort masterclasses. Ja. Maar dan ga je echt gewoon de diepte in. En dan wordt er ook veel over grondsoorten gesproken. En dan zie je ook dat wijn kan verschillen. Op wat voor helling het ligt en dat soort dingen. En ook hoe lang het ligt. Of ze een blind aanmaken. Er is heel veel. Dan ben je er echt heel ver in. Ja, daar zit je er echt heel diep in. Ja. Maar dat is meer voor de professionele neem ik aan. Ja. Want dat is ja. nu voor, voor een gemiddelde, uh, gemiddelde wijn drinker niet nodig. Nee. Is dat niet nodig, nee. nee. Maar dat is wel heel interessant om dat eens, uh, eens te horen. Uh, heb je al een, al een idee wat mensen gaan serveren? Nee. Of is dat strikt geheim? Ik heb nog geen idee, maar daar zou ik een Christi moeten vragen. Maar, uh, maar goed, dat wordt wel afgestemd met elkaar. Want we vragen dat wel van tevoren op, zodat je uh, niet het risico loopt dat uh, drie restaurants. Zou iets dezelfde gaan serveren? Is, is dat voor de mensen die uh, overwegen om dit rondje te gaan lopen ook uh, nog een mogelijkheid? Dat ze bijvoorbeeld uh, hè, naar binnen lopen bij de drie aapjes of bij La Fontanella Van goh, ik overweeg om mee te gaan met het rondje culinair. Uh, wat, wat, wat kan ik verwachten? Of is dat niet de bedoeling? Het is echt de echte bedoeling dat ze verrast worden? Ja. Het is echt de echte bedoeling dat ze. Wij, wij stemmen. Het wordt wel afgestemd met elkaar. Maar dat is dan meer even met Christi zelf. Dat we zeker weten niet dat we drie keer zalm krijgen. Of uh, drie keer konijnenboud. Dat willen we ook gewoon niet. Voor de vegetariërs. He, is daar ook. Uh, ja, die aangetacht? kunnen dat ook uh, aangeven van tevoren. Op Om dat elkaar te komen. Het is wel belangrijk om te dus weten. Hè, dat mensen dat kunnen uh, ja. opgeven. Ja, en ja, gewoon mee kunnen lopen. Uh, Al het opgeven gaat via www.wijnaanzee.net. Ja. Dus niet.nl, maar.net. .net, ja. En daar kan je dus inderdaad die vegetarische keuze maken. Ja, maar ook gewoon als je bij het restaurant bent, geef het ook aan, want dan krijgen wij het ook weer door. En dan noteren wij dat... Uh... Ja, zullen ze ook rekening mee moeten houden ja, natuurlijk. Uh, ja. Op die dus dag ben ik zelf. Lopen, zeg ik ben vegetariër. Nee, dat willen we graag even van tevoren, van tevoren weten. Mag ja. het wel wat nou, ja, ja. De meeste vegetariërs weten ook wel dat ze dat, ze dat moeten doen. Dus ja. dat lijkt me niet dat zo, dat zo even ingewikkeld. In dat, uh, ja. Ja. Nou ja, je ziet op veel... Uh, um, Menukaarten tegenwoordig ook gewoon vegetarisch gerechten te staan. Dus ja. als je, je zo'n tent binnenhuppelt, dan kan je er wat. Ja, het is, wat is niet meer zo uh, plat als dat het eerder was, hè? want dan kreeg je altijd ongeveer bij elk restaurant hetzelfde. Ja. Ja, dat Moet je stiekem zeggen dat je ja, vegetariër Ja, ja, inderdaad, ja, nou, ja. Nou, Maar nu staan er gewoon drie, vier gerechten op elkaar. Ja, terecht dan ook. Dan je standaard een omelet uh, voorgeschoteld. <laughs> ja. u, u bent vegetarisch ja, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Iets met eieren en dan was het klaar. Was het ja, klaar nou, gelukkig is dat ja. niet meer zo. Ja, Die wending is er gelukkig ook. Want er zijn natuurlijk mensen die dat uh, om wat voor reden ook uh, doen. Ja. Nou ja, of vanuit een dieet of uh, ja. vanuit uh, overtuiging. Maakt ook niet uit. De keuze is uh, gelukkig uh, een mogelijkheid. Dus uh, nou, klaar. Ja. Ook op uh, culinair rondje Zandvoort. Op het moment zijn er nog meer bijzonderheden over. Uh. Ja. Ja, het culinaire. Nee, over het rondje culinair aan uh, zich denk ik uh, niet. We verwachten weer een, uh, dat er snel vol zal zitten. Heb je al uh, aanmeldingen? Ja, we hebben een aantal het al. Het is natuurlijk over een week of vier al hè? Ja, 12 november, dus het gaat al hard. Maar we, we krijgen al van tevoren aanmeldingen binnen. weten dat we ongeveer in uh, november zitten. Dus dat is wel, wel heel leuk om uh, te merken dat, het, uh, dat er enthousiast op gereageerd wordt ook. Is er ook weer een verlengde op strand? Ja, strand gaat wel ook dat weer. Dat is volgend jaar weer. Want, dat is volgend jaar weer, maar die gaat zeker weer komen. En oh, die, die wordt ook nogal enthousiast ontvangen? Ja. Ja, nee, en die is ook heel erg leuk, ook ja. aan het uh, strand. Dus dat, uh... ja, ook daar zullen we waarschijnlijk weer uh, lotingen verricht moeten worden voor... ja stranden strand. Uh, strand. Ook. Ja. Ja. Maar goed, eerst uh, deze, 12 november, van 12 tot uh, 5 uur. Uh, aanmelden op www.wijnanc.net en uh, geef de voorkeur waar je wilt starten of eindigen. En zoals Irene zegt, geef je even op of je vegetariër bent of niet. Ja, dat is belangrijk. En uh, we horen in de wandelgangen alweer dat er uh, waarschijnlijk weer een, uh, een afsluitend eindfeest georganiseerd gaat worden. Bij een van de deelnemers. Uh, dus Na vijf uur dus? Na vijf uur. Oh. Dus, ja. dus het eindigt... Ergens, het eindigt niet om vijf uur? <lacht> uur nee, het eindigt niet om vijf uur. Nee, we gaan altijd even door. Dus moet je toch wiebelen naar huis. Ja, ja, ja. Nou ja dat is dan niet zo erg. Fietsen dus aan de hand en Dus dat is allemaal heel erg leuk. Omdat te horen dat mensen het dan weer zelf gaan organiseren. Dus ja. dat, en wanneer dat is, wordt dat bekendgemaakt? Uh, ja, op de dag zelf maken zij dat uh, bekend in. Maar goed, dat, is leuk. dat ja, hadden we, is, uh, is leuk. Ook een leuke verrassing. Ja, ja. Nou, uh, helemaal goed. En de wijncursus had je er al eentje van genoemd? Ja, we hebben, uh, nou, er komen nog een aantal events aan. Op 6, donderdag 26 oktober uh, organiseert ze uh, wild en wijn. En dan ga je eigenlijk uh, wijn proeven en dan ga ik schilderen. En dat is ook heel erg leuk. En dat doen we in het, in het museum. Dan uh, doen we dat daar, daarboven. En dan kunnen zich uh, ja, een man of acht uh, aanmelden. Marianne Rebell is erbij als uh, kunstenares. Die gaat er ook les. En die beperkt. helpt help je daarbij. Dus je uh, moet je uh, heel snel reageren. Ja, ja. acht personen. Ja, Wat zijn de kosten? 26 oktober. 45 euro is dat. Nou. Ja eten volledig, en schilderen. Eten en schilderen. Nou. Dat is een heel leuk uh, event. En dan hebben we de, de 31ste is de vervolgcursus. Vijf avonden voor niveau 2 uh, in de wijn. En op 2 november start de nieuwe uh, basiscursus. Niveau 1 is uh, drie avonden. En dat is allemaal nog in het Saltans uh, Museum. Hoe staan de kosten van de cursussen? De beginnerscursus, drie avonden, uh, is 145 euro. Inclusief uh, examen. Dat is officieel examen. Ik krijg je een mooie oorkonde uh, Krijg je ook voor aan de muur. En de vervolgcursus, de vijf avonden, is 260 euro. Ook met examen? Ja. Ja, ja. ja. Als dat belangrijk voor je is. Uh, nou ja, als je daarmee verder wil. Precies. Wel, uh, ja, als je echt verder wil, dan, dan, dan, dan, dan, dan heb je dat echt wel nodig. Onder ja. welke auspiciën zijn die examens? Die zijn, uh, ja, onder de is, wijn, zit een wijn, wijnacademie is dat. Officieel erkend ja, is dat. En op het moment dat je uh, registerfinaloog bent, dan mag je van niveau 1 tot en met 3, mag je zelf die examen, examens afnemen. Maar je krijgt de examens ook toegestuurd en is ja, ja. heel officieel. Heel officieel. Ja. ja. Nou, bijzonder. Ja. Uh, als mensen wat willen weten over cursussen, dan wel rond je www.wijnac.net Ja. Inderdaad. Dank voor je komst. Graag gedaan. Johan. En ik weet Johan, sorry. Ik niet. Jullie, uh, ja. Dank je wel. Graag <laughs> <laughs> gedaan. Johan, bedankt. Dank je wel. Fijn weekend nog. Het een ontzettend stukje rustige muziek, en Wij verder met uh, klassieke muziek. Dat is een klassieke voorbereiding. Ja, daarom, daarom, daarom. Rustig erin komen. En we gaan het hebben met Toos Berger, welkom. Goedemorgen Richting Toos. Classic Concerts. Yes. Het Tuschinski-trio. Ja. Vertel eens. Nou, dat zijn drie uh, prachtige dames. Uh, Lisette Emmink, een sopraan. Josje Goudswaard speelt Piano en Camilla van der Kooi die uh, hanteert de viool. en zij gaan uh, de mooiste filmmelodie uh, vertolken die Dat er maar zijn. Nou, dat weet ik eigenlijk niet waarom die, die, uh, die link is naar het... Ik denk naar het misschien theater. naar het theater, ja. theater Theater. Dus, uh, films uh, kijken, bioscoop. Ik denk dat dat het, uh, dat dat het linkje is. is. Is dat een gelegenheidsnaam van dit trio of zijn zij nee. een bestaand trio? Ja, zij, nou, ze, hebben meerdere, uh, ze opereren onder meerdere namen. En dit is er één van. En, en met het, dan... het Tuzinski-trio zingen zij dit programma van allemaal, filmmelodieën. Ja. Want ze hebben ook nog opera en operette en uh, allerlei andere programma's waar ze uh, actief in zijn. Maar dit is specifiek uh, nu voor de film. Uh, We hebben een gevuld programma, ik heb het net heel even aan de binnenkant Ja, mooie uh, mogen stukken staan erin hoor. Oh. Um, er staat ook weer een beschrijving in uh, uh, ja. waar ze vandaan komen en hoe ze het doen. Welke stukken gaan zij spelen? Nou, ze gaan uh, onder andere iets uh, zingen uit Cats, uh, Twilight, Pirates of the Caribbean. Een prachtige song, Gabriela's song uit As It Is In Heaven. Dat vind ik echt zo'n mooi uh, lied al, is dat. Heb je al voorgeluisterd? Nee, nou, ik heb de film gezien. Oh, okay. en, uh, het is echt een heel mooi, uh, heel mooi lied. Uh, uit Lord of the Rings, Les Intouchables, een stukje. Oh bon. Les Miserables, uh, The Mission en uit The Coldfather. Dus ik, het, is, het wordt gewoon een heel prachtig programma. Dat denk ik ook. Uh, er staat ook een stukje over uh, de, de mens in. Kan je daar wat over vertellen? Ja, nou, nou ja, Lisette is al eens eerder bij ons ja. geweest. En wat ik altijd wel uh, frappant vind, is dat uh, en dat merk je wel meer, dat uh, muzici, of het nou zangers zijn of uh, iemand die de viool speelt, die altijd op hele jonge leeftijd dat al gaan doen. Dat vind ik zo... Uh, hè, soms hadden met vier jaar... in met vier jaar. Josje ging op vijfjarige leeftijd al piano spelen. Dan denk ik... ja. Nou, het is wel vaak zo... Dat er, Kom, we dat er iets van ouders al iets hebben met muziek. Ja. Hè? Want dat soort gepassioneerd ja, uh, ja, gedrag... Dat ja. stimuleert ja. natuurlijk ja, ja, ja, wel. Ja, ja. Als je ouders ja. ook al iets ja. doen ja. Ja. met muziek. Ja. Dus dat, uh, en ze spelen ook in verschillende... Settingen, hè? Soms doet Lisette het alleen met een, met een orkest. of met een uh, Ze heeft ook wel eens in de Matthäus gezongen. En andere keren dan uh, speelt ze het weer met iemand anders erbij. Dus het, het, het is een, een stel dames die met elkaar uh, genieten van mooie muziek maken. En, en, wisselende, en, en in wisselende... En in wisselende En dat is net maar wat wij, wat wij ook vragen. Kijk, als wij hadden gezegd we willen opera en operette. Dan was ze uh, misschien met iemand anders erbij gekomen. Komen, of met een, uh, met een salist. Of, dat, dat kan allemaal. Zijn jullie van haar uitgegaan, als ik het zo beluister, dat je haar vraagt van kom eens met een... Uh... Een voorstel. Ja. ja, want wij weten wat zij in de masse heeft. De, dus daarom. Dat is, in volle vertrouwen kunnen wij zeggen van, uh, kunnen jullie dan en dan? Het wel, en en, het en het maken er een mooi <laughs> ja. programma van met filmmelodieën. Ja, ja. Nou, dan, dan is dan ze helemaal... Ja, dan is ze helemaal in de sas. En dan, uh, dan maakt ze daar... Nou ja, je ziet het een prachtig programma van. Deze mensen moeten wel heel ver van tevoren geboekt worden, hè? Ja, wat... ik ben nu al bezig met vorig, volgend jaar. Ja. En, en ik moet zeggen, ik moet nog drie maanden vullen. Dus ik moet echt nu een beetje opschieten. Want uh, anders dan. Uh... Willen ze dat ook zo vroeg weten eigenlijk? Omdat ja, je nu al ja, bezig bent met volgend jaar. Het liefst wel natuurlijk. Want uh, in, in, ik, heb, de... ik, ik heb regelmatig dat ik dus ja. mensen vraag hè, voor bijvoorbeeld juni volgend jaar. En dan zijn: nee, dat kunnen we niet. Ze dus zijn wel. Ja, we wilden ja. voor volgend jaar kerst uh, de, de, de bavo de, kinder, uh, de kinderen van de bavo Die zitten vol. vol. Hebben we alle een concert. Ja. Dus ja, dat is... Uh, dan ja, moet je gewoon met... andere dingen zoeken. En dat Misschien vinden we wel hoor. Een kerstmalle zou ook leuk zijn. Nou, nee. Nee, <laughs> nee, nee Maar die, nee. Zijn op, die zijn op een andere manier leuk. Hoor. Ja. De andere er... twee... Uh, <laughs> Speelsters. Is, is daar wat over te vertellen? Camilla van der Kooi, die, die speelt dus de viool. Die is op haar twaalfde, werd ze toegelaten tot het Koninklijke Conservatorium. Uh, wat ze wel allemaal ook een beetje hebben, dat ze, zoals Lisette bijvoorbeeld. Die is in Zuid-Afrika geweest, in Canada, in de Verenigde Staten, In Wenen, in Bonn, in Antwerpen, in Parijs. Dan denk ik, nou, die heeft wereld, gewoon de is... hele wereld gezien. En uh, Josje, die heeft ook meegespeeld in de film. Daar heeft ze ook een Oscar voor gekregen in de film Nienke. Het is een Nederlandse film... Ken je dit? Ja, maar wat heeft ze daar gedaan? Want ik, uh... Nou, als, als soliste en oh, ja. geleidster heeft ze daar. Uh, kijk, daar is de, dus de filmmuziek. Uh, Want ze, ze maken zelf ook arrangementen op bestaande muziek. Hè? Dat, uh, dat doen ze ook nog. En uh, nou ja, Camilla, dat is gewoon ook uh, een corifee op het gebied van uh, met uh, orkesten meespelen als gastviolist uh, of als. Uh, Jullie, uh, na dit concert, loopt het een beetje uh, af. Hè? De, nou, de, we hebben nog een uh, hartstikke uh, druk programma hoor. Ja. Daar, daar wil ik ook naartoe. Ja. Want uh, uh, het is uh, oktober en dan komt november, ja. december. We hebben november hebben we de Symfonieorkest Harlem met een prachtig programma. Uh, dan hebben we begin december uh, Daniel Weinberg ja. hè, met Martin Oei. Ik Dat me is. me daar. Uh, in. Oh, ja, december wordt het ja, ja, nou maak je geen zorgen. Ik, ik lig voor de deur. <laughs> <laughs> daar zijn de kussentjes op. Dus december ja, wordt een drukke maat. Nee, ik neem eigen ja, kussentje ja, mee. Ja, je neem je eigen kussentje mee. Nee. Ja, ja, en dan uh, Maastricht de Straat, het kerstconcert. Er zijn al mensen die de kaarten al betaald hebben. En, uh, die, als, uh, als je kaarten wilt reserveren en bang bent dat je niet op tijd bent, dan moet je even naar de website gaan. Onder het tabblad Grote Productie. En er staat precies wat je moet doen om uh, kaarten te bestellen. Ja, dus Want kan, ze, ze liggen nog uh, bij de drukker, het uh, ontwerp. En uh, ik denk volgende week, of die week erop, dan... Uh dan ja, zijn ze te een, koop. Een voorbestelling kan dus gedaan worden op www.classicconcert.nl Precies. En aan het, en kopje, aan het kopje grote kopje. productie. En daar staat alles in over de uitvoering van de Maastrichter Star op 23 december. Ik ga het, het bestellen het, hoor, want uh, het is, ik ben ja, één keer te laat geweest. Dat, uh, toen het, wist ik het Je kan er ook uitnodigen. en heb ik een boekje in de toekomstje. Ja. Ah, ja, <lacht> ja, ja, ja, ja, niet. Het nee. lijkt me zo'n prachtig begin van de kersttijd. Hè. Dat is, dat is, heb je de hele dag boodschappen lopen doen. En dan ga je s'avonds prachtig muziek luisteren. Van een koor wat nou ja, wereldfaam heeft. Nou, dat is, het is onbeleefd uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, gezegd, de zoveelste keer dat ze hier komen. De derde keer ja. wordt het, ja. En aan jouw enthousiasme uh, en, en van meerdere mensen, ja. iedereen ook, ja. zei, ah, dat, moet ik, dat moet ik zien. Ja, dat is, Waarom dat is dat, dat zo speciaal? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het ook komt omdat ze natuurlijk wel een faam hebben opgebouwd. En, en ze zijn gewoon een hartstikke bekend koor. En ze zingen vaak met André Rieu. En die is ook heel. Er is, nou, is voor mij nog geen reden om te zeggen van. Nee, ik heb misschien al eens gezegd dat ik André Rieu een keer een brief heb gestuurd. om te vragen of hij niet ook een mopje wil komen <lacht> spelen met de mannen. Maar toen kreeg ik keurig bericht terug van hem dat, ja, dat hij daar toch echt niet aan kon beginnen. Hij wil en er komen. Wel, ik blijf het nog een keer proberen, maar. Uh... Ja. Het, het, het, ik denk dat de Maastrichter Star. net zoals het Zandvoortse Mannenkoor. misschien mag ik ze niet met elkaar vergelijken. maar wel qua emotie. Uh, het, het is een, een club gezellige mannen. Ik ben ja. ooit ja. in Maastricht. Uh, heb ik uh, kerst gevierd. en oud en nieuw. Hm. En toen kwamen we bij de Mouton Blanc binnen. en daar uh, uh, waren heel veel mannen van het Maastrichter Star koor. en die gaan dan spontaan met elkaar lekker een moeie ja. uh, zingen. Ja. En, en daar voelde je dus ook ja. al. Hè, de gezelligheid en de saamhorigheid ja. van deze groep mannen. Nou, ja. dat straalt ja. en dat spettert ook ja. op het toneel ja, de van alles natuurlijk. Dat dat klopt klopt. gaat om de sfeer en de emotie. Dat denk ja. ik, ja. Ja, en, en die emotie kunnen ze opwekken, hoor. Want uh, de vorige keer dat ze er waren... hebben we een afloop gegeten in uh, gebouwde Krocht. Dan krijgen ze een maaltijd aangeboden. Een stampottenmaak. Zodat ze, ze de bus Voordat ze de bus in gaan. En uh, op een gegeven moment ze zeiden... Hey, ga jij eens op de stoel staan? Dus ik moest op de stoel gaan staan. <laughs> en toen gingen ze me met z'n allen toezingen... Nou echt, dan, nou de truilen liep over mijn wangen ja, hoor. Dat ja, is dat, zo... Ja. ja, dat doet zoveel met je. Ja, dat, dat zijn, is een kippenvelmoment. Ja, he? dat zijn van die kippenvelmomenten. <laughs> het is natuurlijk... Kijk, Zandvoorts mannekoor is ook hartstikke goed. Maar dit koor heeft zoveel bekendheid. En maar dat, dat ze zelf uit. vragen dat ze mogen komen. Ja, kijk, dat dat vind ik het dat, ja. nou, dat, vind, dat vinden ze waarschijnlijk het Zandvoorts publiek ook uh, Ja, en de, en de ontvangst van klessenconcerts Concerts. Ja. Is, uh, en de akoestieke... De in de kerk. Dat zijn allemaal, dat zijn allemaal dingen die meespelen ja. dat ze zeggen, leuk, we komen een, weer gezellig naar Zand. Het is een totaal uh, uh, voor hun een, een totaal dag. Ja, ik, ik ja, ja, ze zien het ook als een uitje. En ik heb vorige keer ook wel eens tegen ze gezegd, moest ik een stukje schrijven voor hun clubblad. Uh, de Zandvoort, hoe heet het, de Maastrichter, die rijdt niet meer. Zandvoort, nee. Maastricht. Ja. Maar Jammer. het linkje via de muziek, dat is er gewoon. Die blijft. Ja. En dit blijft. Dat, ja. Uh... Maar ja, dat is uh, waar we het waarschijnlijk over een maand nog een keer over gaan hebben. Dus ja, ik wil het even terug naar uh, morgen. Morgen, drie uur. Een, uh, een, een prachtig programma: Lord of the Rings, uh, Aristocrats, The Godfather, noem het maar op. Uh, prima filmmuziek. Uh, morgen. Om drie uur? Drie uur, half drie is de kerk open. En slechts, slechts vijf euro toegang. Slechts 5 euro toegang. Ja, het is slecht, voor niks. Nee, het is het is voor is bijzonders. Maar ja. ja, nou, ja, nou, je mag altijd lid worden van de vrienden van. Ja, heel graag. Die kunnen we nog wel en goed gebruiken. Even met de penningmeester. Ja. Huh? Um, lukt dat nog? Uh, nou ja, voor volgend jaar zeker nog wel. Gaat het nog wel... Uh... Neem aan dat de subsidieaanvraag al... Uh... Ja, we hebben tot 2021 krijgen we subsidie. Maar we hopen wel, want we teren wel in. We hebben een beetje een potje opgebouwd. Toen circuitpark toen circuitparkstandwoord voor onze keer Janie Jansen hierheen gehaald heeft. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat begint wel op te raken. En, uh, dus we hopen sowieso 2020 nog te halen. En als het dat... Ja, we zeggen steeds, als de pot leeg is, stoppen we ermee. Het is um, zo simpel. Wat is. kost het om, uh, om, om vriend, te vriend te worden? Om vriend te worden. Minimaal 100 euro ben je vriend. En minimaal 20 euro ben je donateur. En als vriend krijg je wat extra voordelen. Bijvoorbeeld 10% korting op de toegangskaart van de grote productie. Oké. Okay. En ah, al, meer mag altijd. We zijn een ambi-instelling. Ambi dus uh, je kan je je bijdrage aftrekken van de belasting we hebben een paar leden die dat doen nou, dat en dat is heel fijn en het staat allemaal op de website. Dus iedereen kan weer uh, vriend, donateur worden. Heel of graag. gewoon lekker langskomen Ze worden om, met open armen ontvangen. Of morgen lekker langskomen. Ja, sowieso. En luisteren naar het Tuschinski-trio. Uh, morgen om half drie mag je erin vijf euro betalen. Lekker gaan zitten om drie uur. En gewoon lekker over je heen laten komen. Ja, ik wens je nog veel plezier morgen met het concert. Dankjewel. En met de komende concerten. Want ja. dan kom je daar nog wat over vertellen. Dat zeker. En de zeker. volgende keer kan je misschien al een tipje oplichten over wat er volgend jaar gaat gebeuren. Ja, dat gaan we zeker doen. Toos Berger, dankjewel. Vraag dankjewel dag. Toos.